1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Honderden arrestaties in nieuwjaarsnacht. Veel vuurwerkslachtoffers in Oogziekenhuis Rotterdam. En Iran meldt nieuwe stap in ontwikkeling kernprogramma. Het weer in het noordwesten vanmiddag mogelijk even zon. Verder is het vooral bewolkt met in het zuiden en zuidoosten af en toe regen. Het is 10 tot 14 graden. Vanavond in de groot deel van het land regen. In de grote steden zijn in de nieuwjaarsnacht alles bij elkaar honderden mensen opgepakt. Er waren arrestaties voor onder meer openlijke geweldpleging, beroving, vernieling en mishandeling. In Amsterdam werden zo'n 120 mensen opgepakt, in Rotterdam bijna 100... en ook in Utrecht en Den Haag waren het enkele tientallen. Nergens waren, wat het, zoals dat heet, grote incidenten. Volgens de burgemeester van Aartsen van Den Haag was het in zijn stad... de minst drukke nieuwjaarsnacht van de afgelopen jaren. Dit jaar is er voor zo'n 70 miljoen euro aan vuurwerk afgestoken. Dat levert natuurlijk mooie plaatjes op. Maar het leidt ook tot slachtoffers. Oogarts Thierry Faber werkte vannacht in het oogziekenhuis in Rotterdam. Meneer Faber, goedemiddag. Was het een drukke nacht? Het was een uh, extreem drukke nacht voor ons uh, hier in het Oogziekenhuis in uh, Rotterdam. We hebben uh, vannacht 23 uh, vuurwerkslachtoffers gezien. Dat is toch meer dan, uh, dan we uh, normaal gesproken in een uh, vuurwerknacht zien. En uh, uh, er waren 9 ernstige letsels bij. Uh, er zijn uh, uh, 4 uh, dames, uh, 19 heren en uh, er waren 6 kinderen bij. En wat is de aard van, de, van het letsel? Het aard van het letsel is uh, toch dat uh, mensen weer uh, restanten of uh, vuurwerk direct in één uh, in of beide ogen gekregen hebben. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, hartstikke zonde, want uh, daar is vuurwerk natuurlijk niet voor bedoeld. Iedereen kent de gevaren van vuurwerk. Hè? Het wordt elk jaar weer ingehamerd. Er worden ook vuurwerkbrillen uitgedeeld. Ja. Waarom blijft het toch misgaan, denk je? Nou, ik denk dat, uh, dat mensen zich te onvoldoende realiseren dat je ook met name als omstander uh, uh, risico uh, loopt om, uh, om geraakt te worden. Uh, uh, meer dan de helft van deze 23 patiënten waren omstanders die zelf niet met vuurwerk uh, uh, bezig waren. En uh, uh, ja, uh, ik, ik vind toch triest dat dit uh, toch weer de ongoedkundige rekening is van uh, traditioneel afsteken van vuurwerk. Verbieden denkt u misschien wel? Absoluut. Ja, ik denk hier moeten we mee ophouden. Dit, uh, dit, dit kan zo niet langer. Uh, je kan niet de Nederlandse bevolking aan dit soort gevaren blootstellen. Tenzij je met z'n allen afspreekt, nou ja, uh, zoveel blinde ogen hoort bij uh, traditioneel uh, oud en nieuw vieren. Uh, ik ben het daar absoluut niet mee eens. Dus uh, van mij mag het uh, uh, verboden worden. En mensen die roekeloos vuurwerk afsteken? Die springen, ontspringen eigenlijk altijd te dansen? Uh, nou, altijd uh, wil ik niet uh, zeggen. Ik, uh, ik, het was wel uh, opvallend dat uh, vier patiënten uh, bij zaten... die uh, dus gewoon een pot uh, uh, siervuurwerk uh, gekocht hebben. Dat aanst aanstaken. Uh, en op het moment dat ze het aanstaken, ontplofte de boel al. Dus, uh, uh, en, en dat was legaal vuurwerk. Ja, ik bedoel, ze ontspringen de dans ook in strafrechtelijke zin? Ja. Ja, ja. In, in, in die zin van, uh, uh, men weet vaak niet wie het uh, afgestoken heeft. Uh, als, je, als omstander weet je ook vaak helemaal niet uh, door uh, wie of wat je geraakt bent. En dan, uh, dan heb je helaas het nakijken. Teert de Faber van het Oogziekenhuis, Amsterdam. Dank u wel. Tijdens de viering van de jaarwisseling zijn in Nederland minder gelukwensen per sms verstuurd dan vorig jaar, maar het andere dataverkeer is ruim verdubbeld, blijkt uit cijfers van de grootste providers KPN, Vodafone en T-Mobile. Per saldo was er een kleine daling van het aantal telefoongesprekken. De cijfers betekenen dat veel meer mensen hun nieuwjaarswensen hebben verstuurd via sociale media en applicaties als Facebook, Twitter en WhatsApp. Twee opvallende diefstallen van de afgelopen week blijken inderdaad het werk te zijn van oudejaarsverenigingen. Zo zijn de ringen van het Olympisch Stadion in Amsterdam gestolen door een oudejaarsvereniging uit Aldeburkoop. Die heeft de diefstal op haar website geclaimd. Een antieke geldpers die vorige week in Alkmaar werd ontvreemd, blijkt ook in het bezit te zijn van een Friese oudejaarsvereniging en in beide gevallen werd meteen al vermoed dat het om een oudejaarsstunt ging. Dit is het NOS Journaal. Met Gert Kluk. Iran heeft voor het eerst een zelfgemaakte brandstofstaaf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 Alpenlanden kampen de laatste dagen met zware sneeuwval. Wat vooral veel hinder oplevert voor aankomende en vertrekkende vakantiegangers. Voor sommige mensen is vuurwerk een reden om het eigen huis te ontvluchten. Vakantieparken waar het verboden is om vuurwerk af te steken... zijn al maanden vol geboekt en vooral veel mensen met huisdieren... zoeken de relatieve rust van het vakantiepark op. Verslaggever Menno Reemeijer maakte de jaarwisseling mee... op zo'n vakantiepark op de Veluwe. In de verte horen we nog wat knallen. Maar buiten, rustig op straat, hier kun je nog met de hond lopen. Ja, inderdaad. Het is een uh, fijn vuurwerkvrij park. Ja. Meneer en mevrouw, laten we nog even de hond uit. gewoon Op bijna het hoogtepunt van het vuurwerk. Uh, speciaal hiervoor gekomen? Ja, hier zijn we speciaal voor de hond. En we vinden het natuurlijk zelf ook erg leuk. Ja. En lekker rustig. En niemand hier op het park die om twaalf uur toch nog wat uh, afsteekt? Nee nee, nee, nee, nee. Het was zelfs het verleden jaar nog iets rustiger voor twaalf maar uh, nee, het is nu ook prima. Nee hoor, dat gebeurt niet. Nee. Kijk, blijf hier. is eventjes aan de microfoon. De jaarwisseling met Paul de Leeuw op televisie. Ja, dat is nog niet zo gek. Op een kopje thee denk ik moi, om 12 uur dat is misschien weer wat anders. Ja, maar we gaan ze. Maar ieder zijn Maar dan Maar in een huisje op een vakantiepark, ergens in de bos op de Veluwe. Ja, speciaal voor de hond, omdat het vuurwerk vrij is. Want die hond is zo verschrikkelijk bang voor, uh, voor vuurwerk. Eén knal en dan gaat hij de binnen. Dus hij doet de hele dag uh, eigenlijk niks van, uh, van wat hij normaal altijd doet. Thuis kan het niet? Thuis kan het helemaal niet. Thuis is helemaal verschrikkelijk. Waar komt, komt u vandaan? In Vlaardingen. Nou, en daar uh, was het in oktober was het al uh, hommelens met al het uh, vuurwerk. Dus uh, rond uh, 12 uur dan is het een, uh, lijkt het van een gekke huis bij mij. Ja. En lang zit u hier al? Vanaf 16 december, ja. Puur voor de hond? Puur voor de hond, puur voor de hond. En voor ons ook wel enigszins natuurlijk, ja. want het is hier wel lekker stil en rustig. We kunnen lekker wandelen in de, in, in de bos hier. Zo. En het weer zit denk ik altijd een beetje tegen, het is nog een beetje regenachtig. Dus. En Bo vaart er wel bij? Ja, Bo vaart er zeer goed bij. Ja, proost. Heel gelukkig nieuw, hè? En een gezond nieuw. En de gezond nieuw, ja. Sorry. Nou, binnen dus rustig. Dus even kijken hoe het dan buiten is, of het echt zo rustig is... Om twaalf uur. Op het park inderdaad stil. Maar ja, aan de omgeving doe je niet zoveel. Daar kunnen we kunnen helemaal niks aan doen. Daar kunnen we kunnen echt helemaal niks aan doen. We vinden het jammer dat het zo, toch nog zo hard knalt. Maar ja, er is echt niks aan te doen. Jan van der Vos is van Landen al, al drie jaar hier, oudejaarsnacht. Op het park zelf is het rustig te houden. En de mensen komen hier speciaal voor deze rust. Deze, de mensen komen speciaal voor deze rus ja. Hoewel ja, het niet zou zeggen met de knallen nu op de achtergrond, nee, maar voor 12 was het stil. Voor twaalf was het stil, er waren een paar uh, knalletjes van uh, kapit hier in de buurt afgeschoten werd. Maar uh, over het algemeen is het vrij stil, ja. ja. Mensen komen daar speciaal voor? Ja, inderdaad. Uh, we hebben geloof ik zo ongeveer 200, 100 hier zo. En, uh, nou goed... Ik denk dat alles nu binnen zit ja. en over een uurtje, anderhalf uur... dan komen de mensen weer naar buiten om de hondjes uit te laten. Dan is het weer dus een stuk rustiger. En in het hele land zijn een uur geleden de traditionele nieuwjaarsduiken gehouden. Door het zachte weer was er een record aantal duiken van 89. Vorig jaar, toen het veel kouder was, waren het er 64. De grootste nieuwjaarsduik, op het stand van Scheveningen, boekte ook een record. Daar moest je een kaartje verkopen. Alle 10.000 kaartjes waren uitverkocht. Het van deze uitzending in de grote steden zijn in de nieuwjaarsnacht honderden mensen opgepakt. In het oogziekenhuis in Rotterdam zijn vannacht 23 slachtoffers binnengebracht. Onder wie een aantal mensen met ernstig oogletsel. En Iran meldt een nieuwe stap in de ontwikkeling van zijn kernprogramma. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. U kunt zich nu weer onderdompelen in de nieuwjaarsreceptie.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 Goedemiddag, hartelijk welkom terug bij de Radio 1 nieuwjaarsreceptie vanuit Studio Desmet in Amsterdam. U bent van harte welkom als u hier eens even wilt kijken hoe dat toegaat op die nieuwjaarsreceptie voor Radio 1. Tot zes uur zijn wij hier. Kunt u luisteren naar deze uitzending van de Gezamenlijke Omroepen. En we blikken vooruit, heel verrassend, op het jaar 2012. Tot twee uur gaan wij dat doen met nieuwe gasten die hier aangeschoven zijn. Geert Mak, hartelijk welkom. Uh, met wie kunnen we beter dan met hem het gaan hebben over Europa het komend jaar. En dan niet, waar we het vorige uur over hadden, gehovert over het geld. Maar natuurlijk wel over die crisis. Maar wat dat doet met Europa, wat nog veel meer is dan alleen maar geld. Er wonen namelijk ook gewoon nog mensen. En er is nog een historie aan. Europa verbonden. Daar gaan we het over hebben. Maar ook over de Olympische Spelen. Nederlands hoop in bange dagen als het gaat om het schermen. Bas Verwijlen, hij gaat voor goud, straks in Londen. Hij is hier met zijn vader, die tevens zijn coach is. Ja, kan zijn dat u uitgeblust op de bank hangt... met misschien nog een uh, koude oliebol in de hand. Kan ook wel zijn dat u nog een kater moet uh, verwerken. Hoe dan ook, misschien is het wel een moment... om uh, toch aan de beste coaches van Nederland te vragen ons op te peppen. Mark Lammers, ex-bondscoach van het Dames haalde in 2008, ja, was dat met zijn hockeyvrouwen... de gouden medaille in Peking. En hij vertelt ons hoe ook wij succesvol kunnen worden. Portie positief, portie positief. Ik moet u zeggen, we hebben nog nooit een wedstrijd gewonnen... op onze zwakke punten. Dus waarom focussen wij in Nederland al zoveel op onze zwakke punten? En maak van je 18. Ga kijken waar in je interesse en je talent zitten... Als kinderen thuis komen met een rapportje van de middelbare is het eerste waar we naar kijken is naar de onvoldoendes. Ga eens kijken waar de achter zitten en maak van die achten tien. Intuïtie is verstand met haast. Allemaal weten we het. De wereld verandert. Ook wij moeten veranderen. Constant op zoek naar nieuwe uitdagingen. en Constant op zoek naar innovaties, vernieuwingen. Veel mensen zeggen dat het nu crisis is. Maar je speelt niet tegen de crisis. Je speelt tegen je concurrenten. Die hebben dezelfde omstandigheden. Zorg dat je je onderscheidt. Zorg dat je ergens beter in bent. En iedereen heeft dat talent. Volgens coach Mark Lammers heeft iedereen dat talent om zich te onderscheiden. Doen waar je goed in bent en dat nog beter doen. Maar sommigen hebben toch iets meer talent dan anderen. Gelukkig maar. Bas Verwijlen, hartelijk welkom. Dankjewel. je wel. Jij bent schermer. Dat is niet een sport uh, uh, die voor iedereen heel bekend is. Uh, het is wel een Olympische sport. En jij gaat ook voor Nederland naar de Olympische Spelen. Want je hebt in elk geval een behoorlijk goed jaar achter de rug... Op zowel het Europees als het wereldkampioenschap heb je zilver gehaald. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar nu goud dus. Twee keer zilver is wel genoeg. Ja, daar ben ik nog steeds wel ziek van, ja, van die twee Echt finales. Waar? Ik, heb, ik heb genoeg zilver uh, gehaald, vind ik. En uh, ja, in Londen ga ik uh, absoluut voor goud, als ik me kwalificeer. Uh, u zei net al dat ik ga, maar dat is nog niet 100 zeker. Oh. Nee, uh, Helaas is schermen een van de weinige sporten waarbij de internationale ijs strenger is dan de nationale ijs. En ik moet voldoen aan drie eisen. En dan twee van de drie heb ik al voldaan. En Wat voor... is de laatste? De laatste eis is uh, dit komend jaar moet ik nog één keer een top 16 halen op een World Cup. En dan heb ik aan alle mogelijke eisen voldaan. En dan ga ik uh, naar Londen. Kunnen we aan vader Rol jouw coach vragen uh, of, of dat een haalbare kaart is nu, uh, die derde eis? Uh, Hoe staat hij ervoor? Ik zal iets doen wat op de radio niet, uh, niet te zien is, maar <coughs> dat, dat is makkelijk. Twee vingers in de neus? Juist. Echt waar? Is het zo makkelijk voor hem? Nou, zo makkelijk. Uh, hij, hij moet het met zijn status moet hij dat, uh, makkelijk kunnen halen. Ja. Ja. En wanneer, wanneer moet je het kunnen halen? Wanneer is de deadline? Nou, er zijn uh, nog 6 à 7 toernooien waar ik uh, uh, de beste 16 kan halen. Alleen, uh, ja, dat klinkt heel makkelijk. Dan denken mensen thuis van, ja, goh, beste 16, één keer op een World Cup. Als je tweede wordt op een EK en een WK, dan moet makkelijk te doen zijn. Maar ik moet ook bij de beste veertien op de world ranking staan. Nou ja, als ik die medailles niet had gehaald op een EK of op die WK... dan, dan stond het er heel anders voor. Dus ik heb mezelf gewoon een uh, plezier gedaan met die toernooien. Dus ik, ja, ik sta er gewoon erg goed voor. Ja, maar Bas, als jij zegt... ik heb nog zes kansen op, op die kwalificatie. Ik, ik bedoel, als ik me zou verplaatsen zou ik zeggen... ik pak gelijk de eerste, eerste mogelijkheid die zich voordoet... want gaat het mis, heb ik nog vijf kans. Werkt het ook zo? Ja, ja want ik, ik moet gewoon alle komende toernooien doen. De eerste komende toernooi, het het eerstkomende toernooi is een granskant in Legnano, Italië. En ja, dat wordt mijn eerste kans. En natuurlijk ga ik meteen daarvoor uh, voor goud. En ja, als ik daar alleen al de 16 haal, dan kwalificeer ik me uh, direct. En mocht dat niet lukken, dan heb ik nog, uh, nog een kans of vijf. Dus. Bas, hoe komt een, een jongen ertoe om schermer te worden? Ik, het is niet zo dat het zo'n uh, populaire sport is... dat je plaatjes van schermers krijgt bij de supermarkt... en boekjes en dergelijke. <lacht> Mensen nou, weten nauwelijks wat het bestaan. Hoe Peking, komt een uh, daartoe? In Peking was er wel een spel uh, gemaakt waar ik ook in zat. Echt waar? <lacht> al, uh, de naam van de supermarkt maak niet noemen, maar er worden wel eens plaatjes gemaakt. Nee, maar we heeft gelijk. Uh, het is in Nederland een uh, ja, betrekkelijk kleine sport, maar eigenlijk in, in elk land. Uh Daarbuiten is het een enorme sport. Kijk naar Frankrijk, Italië, alle Oostbloklanden. China, Cuba, Korea, Amerika. Noem maar op, is het echt gigantisch. En ja, hoe kom ik erbij? Ik ben vroeger uh, met, ja, door mijn vader en mijn moeder meegenomen naar de schermzaal. En mijn opa, ja, dus die de, vader, het ja. de vader... De ja. vader van mijn vader, dus mijn opa, was ook al maître. Dus uh, ja, ik, uh, ik moest wel. Hmm. <laughs> maar vader, wanneer ontdek je dat je zo'n talent heeft? Wanneer zie je dat? Nou, hij heeft, hij heeft eigenlijk ook talent voor andere sporten. En, uh, Zoals? Nou, hij kan aardig voetballen. <coughs> hij is topscorer van zijn team, terwijl hij de halftijd uh, niet aanwezig is. Dus uh, hij, uh, hij kan uh, mij met tennissen verslaan. Mm. Nou ja, dat is niet zo'n hele grote, nou, grote goed, prestatie, een maar maar hij, hij kan gewoon meerdere sporten. En als ja. hij uh, misschien een andere sport had gekozen, had hij ook uh, daar ja. ver in kunnen komen. Het is gewoon een, uh, een atleet, maar ja. toevallig heeft hij voor schermen gekozen. Ja, is dat toevallig, Bas? Gaat dat zo? Um, nou ja, mijn vader heeft altijd gezegd: van jongen, als jij een andere sport leuker vindt, dan even goede vrienden en ga daar vol voor. Ja. En ik heb gebadminton, gehongbald, gezwommen, ja, getennis. Voetballen doe ik nog steeds graag. En ja, op een gegeven moment word je, ja, word je goed, word je beter. Wat is het aantrekkelijker voor jou om voor die schermsport te kiezen? Nou ja, wat ik net zeg, je wordt, je wordt goed, je wordt beter. Kijk, als je, als je klein bent, dan is het leuk uh, om te winnen... omdat je, dat je langer bent of sterker of sneller dan je tegenstander. Maar als je, ja, als je later beter wordt en je komt op WK's en Olympische Spelen... dan is iedereen sterk, is iedereen snel. Dan gaat het echt, echt om tactiek. Hm. En als je dan iemand verslaat, dat betekent gewoon... dat je iemand tactisch ja. helemaal hebt doorgrond Maar hel, help ons dus even, uh, hm. wat jij hebt... In Degen. Je, je hebt zo'n uh, zo ding voor je, zo'n masker. masker. Ja, ja zo'n bijennet. Daar kijk je doorheen. En je hebt een mooi, mooi strak, wit pak aan, ja. neem ik aan. Ja. Maar wat, is, uh, wat ga je dan doen? Uh, dan sta, je zit aan een soort draad vast, hè? Ja, dat is voor, uh, zeg maar voor de elektriciteit. Ja. En bovenop de degen zit een knopje, zeg maar, om het makkelijk uit te leggen. En als je die indrukt, gaat er een heel snel uh, zwak stroompje er doorheen En dan, dan gaat er een lampje branden. En als, het, ja. als, het als je raakt, als je het testje raakt, raakt dan, ja. toucheert. Ja. Ja. ja, zeg maar, uh, hoe voorkom je dat die degen uh, uh, verder uh, uh, gaat dan de bedoeling is? Uh, hoe nou ja, het dat, uh, je steekt hem niet in iemands lijf, je, je, je tikt iemand aan. Nee, uit. je steekt zo hard als je kan eigenlijk. Is dat zo? Ja, ja. ja, maar je bent goed beschermd, je hebt gewoon een dik pak aan. Daar zit uh, Kevlar in en Kevlar zit ook in kogelvrije vesten. En uh, ja, dat, daar kan niks gebeuren. Dus uh, ja, je wordt wel eens hard gestoken, ook wel eens op vervelende plekken. Het oude maar uh, dat, dat hoort erbij. Geert, nou, heb heb Geert Mak, heb jij iets met schermen? Het spreekt wel enorm tot de verbeelding. Ik vind het fascinerend om te horen allemaal. En ik zie allemaal prachtige oude 18e eeuwse beelden vormen. Maar, Zoals een uh, historicus uh, betaamt. Uh, uh, uh, hoe dat praktisch gaat, ik weet er niets van. Dus nee. ik vind het allemaal uh, fascinerend. Bijvoorbeeld dat er flink gebeukt wordt. Ja, dat het altijd uh, een ja, hele beleefde sport was. Heel fatsoenlijk, Met ja. beschaafde mensen. En heb je iets met de Olympische Spelen, Geert? Nou, ik, ik moet je eerlijk bekennen, ik, ik heb heel weinig met sport. Mm -hmm. Het is gewoon. Ik, ik ben een beetje een ongelovige in deze kerk. Dus, uh, het is niet vraag erg. Vraag mij daar maar niet over. Dan, dan vraag ik je dan vraag ik je iets wat iets meer op jouw terrein ligt. Uh, zoiets als de Olympische Spelen, maar ook als Europese kampioenschap en zo. Kan dat de saamhorigheid op een continent als Europa. God, wat maken we de brug <laughs> mooi. Ja, Zou dat de saamhorigheid een beetje kunnen, kunnen versterken? Kan het op tegen deze crisis waar we in zitten? Nou, ja? niet alleen. De agressie. Met name voetballen. Ja. Uh, is als je bijvoorbeeld het begin van de Eerste Wereldoorlog leest... toen was, werd er al gevoetbald, maar nog niet zo massaal. Die mensen gingen echt naar de oorlog toe alsof het een voetbalwedstrijd was. Allemaal met kerstmis thuis, er zou niks gebeuren. So, het is, nou, dat werd uh, weer zo'n wekkend drama. Ja. Maar het was een soort... Publieke energie die ergens heen moet. Mensen moeten een beetje rivaliseren. Dus ik vind, vind, vind voetballen eigenlijk een, een fantastische uitvinding om oorlogen te voorkomen en dat af te leiden. Ik denk dat we zonder voetbal veel meer oorlogen gehad zouden hebben. Voetbal dus is een woede, ja. die moet ergens heen. En echt als je die beelden ziet. je: <tieft> ja, maar dit is een briljante uitvinding geweest. Leven voetbal. Ik heb er niks mee, maar leven de voetbal. Kijk. En ook een beetje vechten en zo, hoor. Laat het maar. Het is vervelend voor de ME, maar die energie is op zo'n eigenlijk uh, relatief beschaafde manier... Uh, ja, het is een ventiel. Ja. En het werkt goed. Geef het volk brood en spelen, hè? Ja. Ja, afleiding, maar ook een soort agressiegroepen hebben agressie naar elkaar. Dorpsjongens vechten met elkaar om de mooiste meisjes. Ja. Altijd zo geweest, zal mm. altijd zo blijven. Doet het in vredesname in de vorm van, van voetbal en dat soort dingen. Ja. Het gevaar is wel geheerd dat er af en toe een Gavrilo-principe, ja. die verantwoordelijk was dus voor de moord in 1914 in Sarajevo. De Sarajevo uh, dat zo iemand op het voetbalveld opkomt, hè? Een Wesley Prince. Dat is bijna een ja, ja, Precies. Het is, is ook bedoeld. Het zit ik, de linkerkant aan. Ik zit, linker, ik zit het absoluut niet Kijk uit, uh, hoor. dit geweld te bepleiten. Alleen je ziet gewoon dat het een. Ja, het, het is niet een leuke, maar wel een, een hele goede ja. uitlaatklep. Maar dan, want, dan zeg want, je: het is een uitlaatklep, want dat is belangrijk ja. natuurlijk. Ja. Er moet een uitlaatklep zijn. Uh, uh, dit om oorlog te voorkomen. Uh, nu is Europa in crisis en niet in een, in een, in een oorlogssituatie, maar in een. In een materiële crisis, een financiële crisis. En er wordt bijna vergeten dat al die andere dingen er ook nog zijn. Zoals sporten, zoals gewoon mensen die elke dag op het continent moeten leven en met elkaar moeten leven. En dat is een van de dingen waar jij je ontzettend zorg om maakt. Alsof Europa alleen nog maar uit geld bestaat. En er is veel meer. En zolang wij denken dat het alleen nog maar om geld gaat, komen we er niet uit ook. Dat is een beetje je idee. Ja, dat klopt. Ik heb er ook net een, een, een, een kleine hartekreet over geschreven. Omdat ik het gevoel heb dat het debat heel eenzijdig is. Je ziet alleen maar financiële experts paraderen... terwijl het waanzinnige consequenties gaat krijgen voor tientallen miljoenen mensen. Met name jongeren. Mm -hmm. uh, die uh, Dat zie je al in de zuidelijke landen. Enorme werkloosheidspercentages. En dat is niet zomaar een cijfer. Dat betekent dat mensen zeg maar, van hun achttiende tot hun dertig over de dertigste niet beginnen in het arbeidsproces. Uh, ze worden uitgesloten. Uitsluiting is op die leeftijd heel ernstig. Uh, want het is heel moeilijk om weer bij de les te komen. Uh, en je hebt kans omdat de, ook de economieën tegenwoordig verdeeld zijn. Je hebt een deel van de economie in bijna al die Westerse landen... waar de, zeg maar, die geregeld zijn met contracten, de vakbonden. Omroep is er een goed voorbeeld van trouwens. En dan heb je een, een heel stuk, is flexibel tegenwoordig. En met name jongeren zitten in die flexibele sector. en kunnen dus ook heel makkelijk buiten de boven. Precies, en als er iets misgaat in een land, blijven die ouderen eigenlijk zitten... en die jongeren worden er aangehouden. Ja, dit gehouden. is één aspect, he, ja. waar je je zorgen maakt. We praten zo meteen uitgebreid verder naar aanleiding van dat boekje... wat je schreef over Europa in crisis. Uh, maar dan vanuit uh, politiek-historisch perspectief. De Hond van Tisma heet dat boekje. Dit wordt Radio 1. Radio 1. We blikken... Uh, in de nieuwjaarsreceptie vooruit op spannende gebeurtenissen... die ons in 2012 te wachten staan. Ik zal even aan gerefereerd aan het voetbal. Het Europees Kampioenschap voetbal in juni. Gaat u even mee naar zondag 1 juli 2012... in het NSK Olympisch Stadion in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Gaat de finale bijna beginnen. Robert Meder vanuit de Langse Lijn Studio. De NOS-sportzomer, het is 1 juli 2012. Het is zover, we zitten kort voor het begin van de finale van het EK in 2012. Nederland-Duitsland, in Kiev zitten onze verslaggevers Bas Stigler en Jack van Gelder. Ja, goedenavond vanuit Kiev, waar de sfeer er natuurlijk is. Wat een gekke avond wordt dit. Het kippenvelmoment van Oranje, toch in de finale. Eerst die waanzinnige nederlaag tegen Denemarken.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 En uiteindelijk kunnen de Duitsers zo bouwen. Maar het is, meteen, het is meteen Van Bommel. Het is meteen Van Bommel die ertussen zit. Wat een ongelofelijk begin van het Nederlands elftal. Nederland laat zien dat het helemaal klaar is om een titel te gaan halen. Na 1988 moet het dus gaan gebeuren tegen de Duitsers. En we hebben er zin in. En wat een sfeer. En wat een oranje zee. Ongelofelijk. Ongelofelijk. Zoveel mensen weer meegekomen. Helemaal naar Kiev. En Nederland weer in te zitten. De bal gaat weer naar voren. Zo gaat, dat, uh, zo gaat dat klinken. En, uh, zo dat, hopen we dat dat gaat. Dat gaat goed klinken. aflopen. Okay. Dat gaat gebeuren. Uh, uh, ja, ik ben wel benieuwd, Bas, Bas Verwijder. Is een topschermer in jouw geval ook bezig met andere sporten? Of focust hij helemaal op zijn eigen doel? Um, nou ja, ik kan me natuurlijk niet zoveel bezighouden met een andere sport als dat ik met schermen doe. Maar ik. Uh... Ja, ik, ik denk wel dat een van mijn sterke punten is dat ik altijd uh, andere sporten ernaast heb gedaan. Want je hebt ook heel veel schermers die echt alleen maar schermen. En daardoor motorisch uh, toch minder vaardig zijn dan ik zelf. En mijn vader heeft ook altijd gezegd, jongen, blijf ook die andere sporten doen. Mm -hmm. Want met schermen kom je wel eens in rare situaties. Dat je, close, uh, ja, dat je heel dicht bij elkaar bent uh, of, of bijna valt of in moet hurken of moet springen. Nou ja, als je dan motorisch uh, toch wat beter bent dan de anderen, kan je alleen maar uh, voordeel van hebben. Ja, uh, rol uh, verwijderen. Jouw vader is jouw coach. Uh, hoe lastig is dat voor de vader om zijn zoon te coachen? Ja, dat wordt me vaker gevraagd natuurlijk. Maar in dit geval is het helemaal niet lastig. Hij, uh, hij is een voorbeeldige... Hij luistert deel. goed naar hem. Uh, nou, nee, Dan heb je nee. geen mot. Uh, hij, hij is zo kritisch als, als hij uh, zijn moet. Hij is echt geen, uh, geen mak uh, lammetje hoor. Wat dat betreft het is best uh, lastig af en toe. Maar hij is gemotiveerd. Ik, ik hoef hem uh, nooit aan te sporen om uh, extra te gaan trainen. Het is... Uh, die, hmm. die intrinsieke motivatie die heeft hij gewoon. En, ja. Ja, dat is nou ja, makkelijk werken voor een coach. Bart Veldkamp kon dat ook heel goed met zijn vader. Ja. Hè? Dat was ook de, de schaatsenrijden uh, coach. Uh, we hebben het met de familie uh, Judo. Dus, uh, nou, vandaag is reden, het nog wel eens misgegaan. Kijk, daar, weet je, en die krijgen dan boeien. Vader, vader en zoon die dan tegenover elkaar komen te staan. Mm -hmm. Ja, in de heets van de strijd hebben wij we ook wel eens in Qatar tegenover elkaar gestaan. Oh ja. Nou, vertel eens, Bas. <laughs> ja, nee, maar dat is geen geheim. Dat, dat hoort bij topsport. En dat, dat, uh, ja, maar vergelijk... hoe uitzicht dat dan? Nou ja, dat, dat uitzicht in, uh, in niet net taalgebruik en uh, gewoon zeggen waar het op staat. Maar daar word je alleen maar beter van. Er zijn bepaalde dingen waar jij dan aan stoort of aan mijn paasen gaan stoort. En, en die moeten uitgesproken worden, anders kom je niet verder. Ja, maar goed, dat, is, dat geldt voor elke pupil en coach. Dan maakt het dus niet uit of je vader en zoon bent. Nee. nee. Oké. Okay. Uh, ik wilde het eigenlijk niet meer over geld hebben, maar het moet toch even. Want ik begreep dat uh, jullie van NOC en NSF niet meer zoveel geld kregen. als jullie kregen. Mm. laat ik het zo voorzichtig zeggen. Ja, dat, dat, dat was zo. Uh, ik, het was wel grappig, want gisteren zat ik nog te denken van. hé, uh, hey, als je toch eens kijkt, ja, kijkt waar we vorig jaar stonden en waar we nu staan. dan is er toch wel een hoop veranderd. Maar uh, ja, we hebben een hoop minder uh, gekregen van NOC-NSF. Maar ik moet zeggen, we hebben een paar uh, goede gesprekken gehad. Uh, met onder andere Maurits Hendricks. En die heeft uh, ons weer beloofd dat we, uh, ja, dat we weer een hoop uh, meer faciliteiten gaan krijgen. Dus uh, het ziet er wel beter uit, maar we moeten het nog wel uh, ontvangen. Ja. Wat, wat... Maurits Hendricks, dat is, de, dat is de directeur daar, hè? Ja. NOC-NSF. Ja, dat is de man die het voor het zeggen heeft. Ja. Met mm -hmm. zijn dure Olympische plannen. Okay, dus Hoeveel medailles je? moesten we halen, weet je dat nog, Bas? Zat je erbij, trouwens? Uh, nou, ze willen natuurlijk die Tom Top 10 Juist, uh, ambitie, ja, ja. die hebben ze. Maar hoeveel medailles daarvoor nodig zijn. Ja, ik weet niet of het jou meegerekend is. Hockey -team nou. en zo weet je <laughs> wel, dat, dat zijn de optelsommetjes. Zwemmen, pikken we hier mm -hmm. en daar wat mee. Ja. Nou, hij heeft inmiddels wel de status als uh, medaille kans hebben. Ja, dus, uh, he? ja. Ja. ja, Ja. En de nominatie als sporter van het jaar heeft natuurlijk ook geholpen. Ja. ja. Nou ja, ja, goed, ik weet niet of dat meehelpt aan die en gouden medaille. Maar... Nee, niet voor de nee, gouden ja. medaille, maar voor het aanzien ja, van de sport. En dat meneer Dekker misschien zegt, ah, laten we hem toch nog wat meer geld geven. Meneer Dekker? Veel, ja. Ik zeg Dekker. Nee, nee, dat, je dat, ziet uh, hoe goed ik op de hoogte ben. Dat was een enorme eer toen uh, Dione de Graaf, een van de presentatrices... Uh, binnenkwam lopen op de training. En ik was echt verrast en bijna overmand door emoties, als dat zo mooi zegt. Maar uh, ja, wij waren genomineerd als vader en als zoon. Mijn vader als coach van het jaar en ik als sportman. Ja, en, en dat je daar dan mag zitten tussen al die BN'ers en naast Epke Zonderland... en samen met Bob de Jong genomineerd bent. ja Als schermer uit Os, dat is fantastisch. Echt waar, maar, ja. het, maar dat klinkt ook wel heel erg van, inderdaad, Os... Uh... Of spreekt een woordje mee? Nou, we blijven natuurlijk bescheiden. Maar aan de ja. andere kant, ja, als je echt de top wil bereiken... Dan maar moet twee, je ook een... twee zilveren medailles, EK en WK. Ja, precies. Dat wilde ik net zeggen. Je moet ook weten wat je kunt. En ja. Je moet daar ook uh, niet, niet voor uh, verbergen. Je moet dan ook uh, uitstralen dat je die, die winnaar bent. En dat, uh, ja, daar gaan we langzamerhand in geloven. Ja. Geert, Geert Mak, we hadden het net al even over een boekje. Dat is een, klinkt een beetje denigrerend, gewoon een boek. Uh, wat jij geschreven hebt, komt morgen uit. De hond van Tisma. Het gaat. Je hebt het geschreven naar aanleiding van de eurocrisis in Europa. Die crisis is natuurlijk veel groter en veel meer dan alleen maar de centjes. Als je het in historisch-politiek perspectief plaatst, ben jij uiterst somber, eigenlijk. Ja. ja. Geef eens even de, ik, het, ik hoop dat het beeld... ik ongelijk krijg. Laat ik, dit, ik heb nog nooit zo gewild dat ik ongelijk krijg. Mm -hmm. Alsjeblieft, volgend jaar. Allemaal onzin geweest. Het maar beeld vreselijk... wat, de, wat de luisteraar zich even uh, voor ogen moet halen is Die hond van Tisma, de titel van het boek. Schets even het beeld. Nou, het, het, in, in 1999, de, toen ik met een ander boek bezig was over Europa... ging ik op bezoek bij de uh, Joegoslavische schrijver Alexander Tisma... En toen was Joegoslavië helemaal in puin. Echt vreselijk. En hij zei, uh, hij zei een paar hele leuke verstandige dingen... maar hij zei ook van, uh, weet je hoe we ons voelen? Uh, ik had een keer een hond, Jackie, en die belandde op een ijsschot in het donau. de Donau. kinderen kwamen waarschuwen. En dat beest, dat bleef maar zitten op die schots. Helemaal verstijfd. Hij kon zo afspringen, maar hij was verstijfd van paniek. En uiteindelijk hebben we hem eraf kunnen krijgen, maar zo voelen wij ons nu verstijfd van paniek. Mm -hmm. en, en van angst en van niet weten wat te doen. En eigenlijk denk ik dat heel veel Europeanen zich, zich op dit moment ook zo voelen. Mm -hmm. Er gebeurt van alles, verschrikkelijk veel. Iedereen voelt dat dit geweldige consequenties gaat krijgen, maar wat en hoe en wat we er tegen kunnen doen... Het is allemaal heel onduidelijk. Maar denk je ook niet dat de politici, de leiders van Europa... eigenlijk ook te vergelijken zijn met dat hondje? Die zitten ook maar verstijfd op een ijsschot. En er gebeurt van alles en ze roepen wel van alles. Maar daden, maar. Dat is maar. Dat is een deel van het probleem. Mm -hmm. dat, heeft, uh, dat heeft te maken met uh, hoe ingewikkeld het is. Het heeft te maken met het soort politici. Uh, de politici die met Europa begonnen... waren vrijwel allemaal mensen die tot hun nek in de oorlog hadden gezeten. Ja. Uh, de Tweede Wereldoorlog de heb de tweede je dan over sommigen natuurlijk ook de eerste ja, Maar dit was allemaal, nou enkele ook. De, dat was de Tweede Wereldoorlog. En uh, vaak daar al hele belangrijke dingen hadden gedaan. Terwijl ze nog heel jong waren. Ze waren tankcommandant geweest of hadden in een kamp gezeten. Of... Het waren wat je ook van die mensen kunt zeggen, behoorlijk moedige mensen die over een schaduw konden heen springen. Dat schept een bepaalde persoonlijkheid. En verder waren ze gedreven door één soort van gevoel Dit nooit meer. Europa moet je toch in het eerste en het laatste moment zien als een vredesproces. Mag ik uh, vragen? Want uh, jij doelt natuurlijk op mensen als Max Koonst, een ja. vooraanstaand uh, ja. Nederlandse ja. Europeaan. Ja. Op mensen als Henri Spaak, op Schuman. Monet. Ja, nee. ja. Maar hoe komt het nou toch dat die nooit in staat zijn geweest, blijkbaar... om de idealen die vorm kregen in die Europese gemeenschap... Om, om die vlam als het ware over te dragen, het vuur door te geven. Ja, dat is ook een heel groot probleem. Ik denk uh, dat, een aantal, dat, dat het bijna onvermijdelijk is. Je hebt nu een, een generatie politici... waarvan zelfs de ouders niet meer gedreven zijn door dat vredesproces... En uh, die oude generatie wordt ook al aangeduid als idealisten of dromers. Waren... Alsof het erg is. Oh, nee, ja. het waren ongelooflijk realisten. Want vrede, gebrek aan oorlog is een, iets heel reëels. Oorlog is iets heel reëels. En zeker in Europa hebben we elkaar echt de tent uitgevochten. Uh, ik denk dat dat te maken heeft ook wel met dat er een andere stemming in Europa is gaan staan... aan het eind van de 20e eeuw, waarbij men veel meer op de markten is gaan letten. Dus het geld... Ik mag het niet zeggen, maar goed. Je uh, mag alle cijfers... cijfers... Geld, rendement, werd de grote norm. Tony Judd, dat is een groot Europees historicus, een Amerikaans historicus... die heeft er uh, in een van zijn laatste boeken op gewezen. Hij zei, je moet er eens op letten dat... Tot 1960 werden ook debatten over de economie, over de werkloosheid... van links tot rechts, voor een belangrijk deel ook in morele termen gezien. He, uh, mm -hmm. Werkloosheid was een groot moreel probleem. Armoede was een moreel probleem. Ik hoorde laatst een debat tussen Kennedy en Nixon, 1960. Zelfs Nixon, dat gebeurde ook in Amerika, sprak daarover in morele termen. Geld was ook een rol. Nou, en je dat zegt, is niet voor voorkomen. Dat ontbreekt nu volkomen? Dat ontbreekt grotendeels. Hm. Ja. En dus dat, je zegt, dat... dat zijn twee dingen eigenlijk. Dat de morele kanten van zaken, ja. dus de immateriële kanten van zaken, daar ontbreekt het aan, maar eigenlijk zeg je ook niet heel geks, uh, soms heb je wel een beetje ellende en oorlog nodig om je goed te realiseren hoe belangrijk het is om iets als Europa in stand te houden. Want je hebt ja, het niet nodig, je moet je er wel bewust van zijn. Ja, ik denk dat er trouwens nog een derde factor is... namelijk dat, uh, dat democratie door de banken is overgenomen. Laten we het beestje ook maar even bij de naam noemen. Hè. Uh, er is natuurlijk een, een, een rap antidemocratiseringsproces gaande. En uh, in plaats daarvan uh, komt er een machtsfactor van de banken om de hoek kijken... waar ik gewoon... Verbijsterd, inderdaad verstijfd staan te kijken. Hebben jullie uh, uh, Bas, Bas Verwijlen en een uh, rolverwijlen, schermers, coach en, en actief sporter... Is, is, zijn dit zaken die jullie bezighouden? Of focussen sporten zodanig dat je denkt: van, dat komt al als ik uitgesport ben? ben. Nou ja. Ik ben vooral bezig met schermen en mijn ja. grote doel dadelijk Londen. Maar wat je in financiële zin merkt, is uh, ja, dat het wel moeilijk is voor een sporter om, om sponsors te vinden. En uh, als je niet uh, ja als je niet zodanig presteert dat je in het nieuws komt... dan is het nog moeilijker. Nou heb ik de laatste tijd wel uh, goed gepresteerd. Uh, en er zijn er wel sponsoren die daarop die in willen haken. Dus, dus uh, in die zin is het wel wat rooskleuriger geworden. Maar het is uh, voor andere sporters... Uh, die bijvoorbeeld iets minder dan ik presteren... maar ook kans hebben op te spelen, is het, is het lastig. Maar uh, verder, uh, ja, ik, ik moet zeggen... ik ben niet zo angstig over, uh, over wat er komen gaat, denk ik. Nee. Vader, vader Hol, straks in Londen... het buitenbeentje van de Europese Unie... <laughs> Ja. Londen, het ja, niet. ja, Engeland. Ja, ja, ja. ja, ja weet je, ze staan... Ja, Engeland... Uh, ze uh, zitten niet in de, de, niet de, in de, de niet. euro... en ze hou, onthouden zich uh, van alle, alle afspraken verder... die uh, gemaakt worden in Europa. Dus uh, ja, het blijven uh, Britten onder elkaar, zal ik okay. maar zeggen. Ja, het houdt ons er niet van. Om, om, te te gaan, om, te gaan, om daar goud te gaan halen, nee. <laughs> Als je er wat kan weghalen, zou ik zeker gaan. <laughs> Dat lukt Europa niet, nee. <laughs> Oké, okay. we gaan zo meteen verder met onze gasten... Geert Mak en Roel en Bas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 That it's all over and Now it's almost time And I'll be yours and you'll be mine forever And so it's time to go To sail out for the unknown into tomorrow If I have to choose, then please cut me loose and let me loose from my body tonight. And I live my life without regrets, and I'm satisfied what i had and if i had the choice i would do it all again slowly fade out instead of Still forever So it's time to go Dat was de band Ed met Let Me Lose From My Body. Muzikaal ondersteuning van de nieuwjaarsreceptie vanuit de studio Desmet op Radio 1. Tessel, ja. met aan tafel Geert Mak natuurlijk. Zeker. Bas Geert verwijlen. Macken. vader Roel verwijde Schermer, Coach. Het is, een, uh, het is een heel gezelschap. Zo is het. Uh. Ik wilde heel even verder nog uh, met Geert Mak... die het had over het feit dat Europa eigenlijk uh, niet meer door politici geleid wordt... maar dat de taak is overgenomen door de banken. Ja. Dat, dat, dat is een uitspraak die ver gaat. Uh, dat betekent dat de burger... of dat het eigenlijk heel logisch is dat de burger zich zo volledig vervreemd voelt van Europa. Ja, dat klopt. Ja. Uh, het is, de banken spelen een grote rol. Uh, dat kan iedereen merken. Omdat het natuurlijk normaal is dat als jij uh, je geld ergens uh, fout investeert... Mm -hmm. en het kan ook een fout land zijn, zonder mm -hmm. bijvoorbeeld een goed belastingssysteem of wat dan ook... En uh, je, je weet dat. En uh, ja, je gaat er toch mee door. Ja, dan moet je op die blaren zitten. Dat is doodnormaal zaken doen. Vergeet Vergeet dat, dat, laat en de zeggen. banken worden ja. daar uh, in gespaard. Maar dat, dat is het probleem, laten we zeggen, van nu. Het geld en de banken. Maar als je terugredeneert, uh, denk ik... Want het moet toch... Aanvankelijk komen van de politici. Je noemde net de idealisten-realisten van het eerste uur. Maar onze politici hebben toch Europa ook nooit van harte en met liefde uitgevend. Nee, dat is, absoluut, dat is absoluut waar. Terwijl het een knallend succes was en is op heel veel terreinen. Ik bedoel, denk alleen al aan uh, gewoon de, de, de infrastructuur die enorm verbeterd is. Nou, dat is allemaal keurig door het Centraal Planbureau uitgerekend. Per Nederlander uh, verdienen wij ongeveer een uh, maandsalaris Alleen al aan de Europese o, Unie. Ik heb dat wordt voort. Ook altijd allemaal verteld en zo, maar op een of andere manier wil dat niet. Nee. Het, nou, het goede het heeft, verhaal dringt niet door. Het heeft ook te maken met dat altijd het echte politieke debat. Eh, altijd nationaal is gebleven. Ze hebben nooit op Europees niveau een echt een goed debat, politiek debat kunnen ontwikkelen. En een politiek theater. Want dat hoort er natuurlijk ook bij, dat je een show maakt. Dat Europa gezichten krijgt. Terwijl de echte beslissingen voor een belangrijk deel al lang op Europees niveau genomen zijn. Mm -hmm. Dus wat je ziet is eigenlijk een nationaal parlement dat voor een deel, niet langer allemaal, maar een deel echt eruit ziet als jongens en meisjes die in een draaimolen zitten en als een stuurtje draaien, terwijl ze het al lang in Europa en het en terwijl in Europa mensen het gevoel hebben... hier kan ik me niks bij voorstellen, ik heb er geen greep op. En dat, ik weet nog goed dat uh, twee jaar geleden... er werd een nieuwe voorzitter van de Europese Raad gekozen... een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Dat zou onze gezichten worden. En ik werd de volgende ochtend wakker... en men had de twee grootste compromisfiguren gekozen die je maar kon denken. Ik, met name van Rompuy vind ik ongelooflijk goede vent. Maar het was niet een spetterend gezicht wat Europa nodig had. Je hebt iemand nodig waar je kwaad op kunt zijn. Uh, die je goed kunt vinden. Waar je, en waar je, heb jij iemand voor ogen dan? Je had ze wel. Noem maar, ja, je ze. hebt ze wel. Ja, uh, nou, uh, Guy Verhofstadt, van Belgisch type zo'n figuur. Een liberale uh, voorman. Een uh, uh, liberale voorman, ja. uh, Jean-Claude Juncker. Uh, onder de huidige politici, raar genoeg natuurlijk ook, hoewel uh, ik het vaak niet met een, totaal niet met zijn eens ben, maar Angela Merkel en Sarkozy zijn ook al dit soort figuren. Met, uh, die, dat zijn gezichten. En Europa op zich had die gezichten nodig werden niet gekozen. Ik weet nog dat ik die ochtend zo kwaad was dat ik bijna een koffiepot door het televisiescherm smeet. Want ik dacht, nu is het. Nou, ik dacht niet dat het is voorbij maar nu maken jullie keuze voor je eigen club. Maar nou, weet je wat, nou wat het erger is? durft niet. Wat waarschijnlijk het erger is, Geert, ga ik even vragen ook aan, aan, aan uh, Roel en Bas. Niemand anders in Nederland zal waarschijnlijk zijn koffiekop uh, door de televisie hebben willen gooien van. verdorie, het is Van Rompuy geworden. Niemand weet het. Niemand weet het. Wisten jullie het? Hebben jullie wel eens van Van Rompuy? Inmiddels misschien. Maar hadden jullie daarvan gehoord? Kijk, Europarlementariërs die, waren eigenlijk, die deden voor spek en bonen mee in, in het verleden, dachten wij altijd. Mm -hmm. Terwijl ik nou hoor dat ze toch al voor een groot deel de, de boel bepaald hadden... voordat de, de nationale regering kon ingrijpen. Maar dat is iets wat door de crisis nu pas eigenlijk doordringt. Hoe ja. belangrijk feitelijk... Europa al is als het gaat om allerlei beslissingen, zelfs wetgeving? Ik denk dat we dat ons uh, vijf jaar geleden niet gerealiseerd hebben. Mm -hmm. En is dit dan juist ook niet het moment, Geert, waarop Europa door moet pakken? Nu ze zo in de picture staan, eigenlijk nu er weer crisis is. Dan wel geen oorlog, maar crisis. Dat ze nu, hoe erg het ook klinkt, die kans moeten grijpen. Ja, nou, dat is mijn... Uh, ik vind dat ook. Ik vind dat, dat Europa de enige manier om uit deze crisis te komen... is, denk ik, uh, om vooruit te stormen. Uh, en dus er moeten een aantal bevoegdheden... op het financieel gebied aan Europa worden overgedragen. Want anders blijft het een bende. Uh, en alleen die, die de soevereiniteit, zoals dat plechtig heet... die moet ook democratisch worden gecontroleerd en vastgelegd. Dus met die overdracht van soevereiniteit... moet echt Europa nu democratischer worden. En waar ik treurig en eerlijk gezegd ook woedend over ben, is dat in al die plannen deze hele, dit hele element totaal over het hoofd wordt gezien en vergeten. Een de democratische element, ja, bedoel je? waardoor je een systeem krijgt dat macht over ons heeft, maar wat totaal niet zoals dat heet gelegitimeerd is. Dat maar dat willen de gehoord. regeringsleiders niet, Geert? Uh, nee, omdat zij graag in... Uh, want die dat, willen baas in eigen land en vooral baas in Europa blijven. Ja, maar dat is wel korte termijn, want de realiteit, de meeste beslissingen, en ook wij leven nu eenmaal in een wereld waarvan alles op Boven nationaal niveau bepaald wordt. En dat, dat kan niet meer anders dan, dan uh, op een, ook via internationale systemen uh, georganiseerd worden. Je moet vergelijken met een land als Nederland, dat was in zeg maar, 1750 bestond het nog uit provincies en steden. Het was eigenlijk nog nauwelijks een mm -hmm. Nederland, wel een beetje, maar niet zo erg. Uh, en dat, in die samenleving fungeerde dat goed. In de 19e eeuw en begon Nederland echt als natie, zoals heel veel landen, werd een nationale eenheid. Dat is nog vrij recent eigenlijk. En dat was voor de 19e, 20e eeuw, midden 20e eeuw, een hele goede manier van functioneren. Nu leven we echt in een totaal geglobaliseerde wereld en nu moeten onze... Democratie, maar ook de manier waarop we dingen regelen, niet alles, maar wel veel, moeten we internationaal doen. En dat varieert van het klimaatprobleem tot en met de financiële sector. Maar het is nu roepen tegen de wind in natuurlijk. En als je nu zegt. nee, we moeten meer of minder Europa. Dat is het hele punt niet. Het is. Als je zegt, minder Europa, dan wordt het niet meer Nederland. Nee, dan wordt het meer Duitsland. Maar de illusie, de illusie wordt wel gewekt. En dat vind de politiek. Ik het, en dat vind ik... Een, een, een, een, ik hoop dat politici als goede voornemen op 1 januari denken... ik hou op met de boel te belazeren. En op met eh, gewoon eigenlijk te liegen. Want dat hm. doe je. Als je zegt, wij Nederland, wij zullen zussen, zo. Nee, Nederland heeft de rol van Nederland is bruggenbouwer. En dat is soms helemaal niet spectaculair, maar is woest belangrijk. En die rol moet Nederland kiezen. Wat is de conclusie van, van jouw boek? Dat komt morgen uit De Hond van Tisma. Het is uitgegeven uh, bij Atlas Contact. Wat, wat is jouw conclusie? Kan je die kort samenvatten? Heb je een bood, is het een boodschap? Ja, het is, het is, ik heb het geschreven in, in... Ik ben bezig met een heel ander boek over Amerika. En ik ja, moet zeggen dat ik eigenlijk uh, zat te vloeken. Maar ik dacht, ik moet het toch doen. Omdat het anders... Ja, uh, noblesse oblige. Ik heb veel over Europa geschreven. Dus ik, ik moet iets doen. Uh, de boodschap is heel simpel van... Kijk uit. Het gaat om... Veel grotere belangen dan alleen financiële belangen. Dit heeft vergaande consequenties. Op dit moment is Europa al zwaar beschadigd. We moeten de realiteit onder ogen zien. En daar moeten we opnieuw mee leren leven. We moeten reëel worden. Maar we moeten dat project nooit loslaten. Want anders wordt Europa, in plaats van toch een soort voorbeeld... Het wordt een machtsvacuum. Waar gewoon China, andere nieuwe machten, Amerika, in gaan springen. Uh, en uh, dan zijn we nog veel verder van huis. Bas, ja, in dit sombere Europa, als door Geert Max zojuist uh, geschetst. Bereid jij je voor op de Olympische Spelen, Bas Verweijden, onze nationale schermtrots. Hoe ziet dat traject eruit? Wat, wat moet je nu uh, doen tot en met Londen om uh, in good shape te blijven? Nou, uh, we hebben... Um... Twee maanden geleden het plan gemaakt, of anderhalve maand geleden. En uh, ja, het is voor mij is nou heel duidelijk, ik heb uh, nog één tussenstap te gaan en dat is kwalificatie. En daartussen zijn nog wel een aantal wereldbekers en Grand Prix en ook nog een Europees kampioenschap. Uh, en die tellen vooral mee voor de, voor de ranking, want de Olympische Spelen gaat wel op ranking. Uh, zeg maar het tableau, dus ja. tegen wie je uiteindelijk uitkomt. En daartussenin zitten nog een aantal trainingskampen. Morgen vertrekken we naar Duitsland toe, naar het schermwalhalla, een beetje van de wereld. Tauberbiso zijn, enorm klein dorpje, maar ja, dat is het grootste scherm mecca wat er bestaat. Oh ja, waarom is dat een Mecca? Nou, dat heeft ooit een, een kapper die, die vond schermen een schitterende sport. Die is in een soort verwarmingshok is die begonnen. En uh, nu staan er ongeveer twintig uh, Mercedes uh, van de club voor de oprit. En is het echt een enorme uh, hal geworden waar Amerikanen, Zuid-Amerikanen, Chinezen naartoe komen. Prachtige voor faciliteiten dus. Absoluut, ja. En daar, uh, daar train ik regelmatig. En uh, morgen ga ik er weer heen voor twee Steken. weken. Ja. En, en dan gaat je vader ook mee? Gelukkig wel. En had de kozen ja. mee? Ja. Ja, ja en wat, wat, wat, wat, gaat, wat, gaat, wat gaat u daar doen? Wat gaat jullie daar doen? Nou, we gaan natuurlijk samen met de Duitse collega's uh, dat trainingskamp uh, leiden. En dat betekent ook dat we daar uh, een deeltje van het uh, trainen overnemen. En uh, het individuele gedeelte, dus de echte lessen, die, die vinden daar ook plaats. Straks uh, graag nog even verder. Want uh, we hebben nog een intermezzo voor dit jaar. Zo is het, want aan het begin van dit jaar vragen wij ons af... wie of wat worden de beloftes van dit jaar. Daarom hebben wij aan een aantal kenners gevraagd... om de belofte in hun vakgebied aan te kondigen. En aan Bas van Werven, hij is de presentator van de Auto Show... vroegen wij wat wordt dit jaar de belofte op vier wielen. En dat zijn er volgens hem twee. Om te beginnen de Fisker Karma. Bas van Werven, onderwierp hem aan een rijtest.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 Het is wel heel bijzonder, hoor, dit beest. Wat een raar idee dat we volledig elektrisch rijden. Het zit er zitten twee knoppen op, sport of heel. Als je een berg op moet, dan zet hij de motor erbij. En als je de sportknop indrukt, dan gooit hij de motor er ook bij. En dan wordt hij snel, wordt hij echt serieus snel. Is het is gewoon een auto waarbij je tegen de 200 kunt. Het heeft eigenlijk alles wat een echte sportauto zou moeten hebben... behalve een V8... Het klinkt natuurlijk niet, maar als je nou de sportknop indrukt, zoals nu, en je geeft gas, let op het fluitje. <lacht> Mooi hè? En dat alles voor slechts een ton. Vervolgens stapte Bas van Werven in de tweede belofte op vier wielen, de nieuwe Porsche 911. Een rijimpressie. impressie dit, dit wordt hem. Dit is het nieuwe Porsche 911 Carrera S. En uh, het nieuwe model 991, door de fabriek gedoopt. En het is een mooi ding. Het rijdt weer heerlijk. Het is echt Porsche. 6 cilinder, uh, 3,8 liter, 400 pk. En hij ziet er eigenlijk weer uit als een 911. Hij kan meer, hij rijdt beter, hij heeft meer ruimte van binnen. Hij rijdt veel zuiniger en de motoren zijn veel beter. Die stoten minder uit en het verbruikt allemaal minder. Dus het is meer up-to-date. Als je hem naast een andere 911 zet, naast de 997, vorige 911... dan is het een compleet andere auto. Maar als je hem zo in het wild ziet staan, denk je... nou, dat is gewoon weer een 911. En het geluid, ik ga het u toch even meegeven... in de sportstand... Ja, ja, hij doet het hoor. Helemaal goed. Ton, uh, Tesson. Ja, ach. ach nou ja, 9-11. Op... Ja. Waarom noem je je auto nou 9-11? Ja, geen idee. Weet, Ik zou er allemaal. niet zo snel in deurbereid. Geert Mark, je schrijft ook, ook een boek over het Westen... Uh, iets meer inzoomen? Wat gaat dat worden? Het wordt een boek over Amerika. Het is een, een reisboek over Amerika. Het lijkt een beetje op, op In Europa, het vorige boek over Europa. Het gaat over Amerika en ook over geschiedenis en de geschiedenis. Waarin verschilt het nou? nou. van Europa? Mm -hmm. En is dat in essentie al aan te geven? Uh, nou, dat is een heel lang verhaal. Nee, nee jammer maar maar in in essence... Je kunt wel zeggen, uh, Amerika is een land van immigranten en ja. van de slimste dorpsjongens en meisjes uit Italië, uit Polen, uit Nederland, uit Zweden, die daarheen gingen en daar toch een heel andere samenleving Democratisch inderdaad, diep democratisch, egalitair gelijk. Maar wat, en dat kunnen we, Amerika heeft waanzinnige fouten gemaakt... maar de Amerikanen zijn heel flexibel en zijn veel meer kunnen improviseren. En ik denk dat we dat in Europa uh, ons het komende jaar goed in de oren moeten knopen. Uh, democratie is heel belangrijk. Uh, dat betekent parlementaire democratie. Dat betekent ook dat je het internationaler maakt. Maar verder andere vormen van democratie... Ik vind, denk dat we allemaal heel goed moeten gaan nadenken wat wij willen. En dat we, dat, uh, dat we ook met onze voeten moeten stemmen. Ergens mm -hmm. weglopen, ergens heen gaan. Of het nou om een bank gaat, of een winkel, of wat dan ook. Dat we andere vormen van druk moeten ontwikkelen. Zoals Obama bijvoorbeeld toch gekozen is... door een enorme internetcampagne. Is dat wat je leert? Van een, wat we ja, kunnen leren die van creativiteit. Door de, ja, wij, het zijn, ja. wij zijn wat fatalistischer, Europeanen. En Amerikanen pikken bepaalde dingen niet. Ze zijn nu ook een... een maar opnieuw, het gaat er ook helemaal niet goed. Eigenlijk wat in Europa nu gebeurt... heeft zich in Amerika drie jaar geleden afgespeeld. As ever. Ja, en... en en eh, daar zijn ze wel veel harder die bank aan het reguleren. Pakken ze dingen, bepaalde dingen harder aan. Om, ook ondanks dat, dat, dat dit soort machten ook heel sterk zijn daar. Maar wat ik van de Amerikanen... afgezien dat je altijd kunt lachen in Amerika... het is een probleem met Europa, dan kun je veel minder lachen. Maar eh, ook van bedenk wat je wilt en probeer dat te effectueren. Dat is dit jaar denk ik voor iedereen. Of je nou in de politiek zit, of gewoon uh, leraar bent, of, of, of uh, in de kruidenier. Hindert allemaal niks. Bedenk wat je wilt en voer dat uit. Gewoon op klein niveau. Als je dat massaal doet. Dan zul je wat zien. Oké, okay. nog eventjes een tipje van de sluier over het boek. En misschien wordt het ook wel weer zo'n prachtige tv-serie. Maar dan in Amerika. Heb je het net zo opgebouwd? Waar ben je begonnen? Geef eens. Ben je ook klein begonnen, daarbij? Een dorpje. Een ja, mens. ik ben begonnen in Sack Harbor. Ik reis de reis na die John Steinbeck maakte in 1960. Exact 50 jaar na dato. Dus. Uh, mijn vrouw en ik stonden voor de deur van het oude huis van John Steinbeck... precies op die ochtend, precies op het uur dat hij 40 jaar 50 jaar eerder vertrok. En zo hebben we dat nagereisd. Dus deels met Europese ogen, maar ook deels met de ogen van deze bekende Amerikaanse auteur. Anno 1960. Hoe kijkt hij tegen het Amerika aan van 2010? Dat is het kern van het verhaal. Ja. Het, het, is, het is een, uh, ik zou bijna zeggen, bas verwijlen... Uh, het is een attitude die de sporter moet hebben... Hè? Dat, dat Amerikaanse optimisme om de strijd te, te kunnen aangaan... Hè? in plaats van het min of meer Europees pessimisme. En, een, een sporter moet dat ook hebben. Hè? Die eeuwige drang van morgen gaat het beter. Ja, zeker het mentale aspect wat ik eerder in de show al aangaf... is ontzettend belangrijk. En als je dan kijkt naar de Amerikanen... die zijn misschien technisch en tactisch toch wat minder... maar die hebben zo'n enorme wilskracht... En ja, mijn vader zegt wel eens van, uh, pas op voor die Amerikanen, want laat ze niet te veel treffers maken, want daar worden die gasten alleen maar sterker van. En dat, dat, dat past ook echt bij een Amerikaanse schermen. Maar uh, ja, tactiek is gewoon uh, is heel belangrijk en ik denk dat ik zelf ook wel, uh, de, ja, ik heb een keer in Duitsland in 2005 op het WK, heb ik een keer geflikt om een uh, kerel van 2 uh, nou, bij 2. Een hele grote Duitser, uh, die stond 14-10 voor en uh, het gaat tot de 15 bij het scherm en ja, ik versloeg hem toen met 15-14 en uh, sindsdien heb ik een beetje de naam uh, Kampfswein gekregen. Je ja, ik, ik, ik, was als het ware een Duitse scherm, hè? Ja. Duitsers ja. scoorden altijd. En dat, dat is op zich scoornen. wel een, uh, ja, een compliment. Hoe ja. kan je daar, uh, de vader dus van, van Bas, hoe verwijlen, kan je, kan je dat trainen? Die mentale, uh, dat mentale, die wilskracht, die drive? Ja, die, die wilskracht die heb je, dat is gewoon intrinsiek, dat, dat heb je bij je. en Die hebben wij ook begin van het jaar getoond, toen we eigenlijk helemaal uh, op onze rug lagen... en geen steun meer hadden, en, en geen trainingsfaciliteiten, en geen, geen baan meer, ik niet. Mm -hmm. En toen hebben we toch de, de, de wilskracht getoond om te zeggen tegen elkaar, van, wat willen we nou? We willen, we willen presteren, we willen de beste scherm van de wereld worden. En dan maar improviseren en dan maar met minder middelen. Maar we hebben er wel voor gekozen... En wat is de drive om de beste schermen van de wereld te worden? Want je had dus ook, laten we zeggen, het belletje er helemaal bij neer kunnen gooien. Je zegt, nou, dan niet, dan is de missie mislukt. Dat was uh, de weg van ah. de snelste weerstand het... geweest. Ja. Ja, maar zo zitten ja. we dan net niet in elkaar. Nee. De wilskracht die zit bij, bij alle twee zit die even hoog. Dus, uh... En denk je dat, stel dat je goud wint daar in Londen, dat dan ook heel Schiphol oranje gekleurd op je staat wachten. En dat alle jongetjes naar de winkel lopen en zeggen: Ik wil ook een sabeltje. En uh, dat het een, een het enorme push gaat geven? Ja. ja, zeker. En dan zullen ze niet alleen op mij staan te wachten. We zullen ont worden in Den Bosch. Uh, alle Olympische sporters worden in Den Bosch onthaald. En dat is ook de, ja, de stad van onze schermclub waar mijn vader vandaan komt. En uh, ja, wat je nu al merkt, uh, van de laatste Olympische Spelen in Peking was ik achtste, uh, werd ik achtste. En daar heb, je ook al, heb ik ook al gemerkt dat heel veel jongetjes zich aanmelden bij schermclubs. Toevallig uh, vandaag zijn we begonnen met 2486 leden van de, de KNAS, de Nederlandse Schermbond. Uh, en dat is het uh, hoogste aantal uh, ja, ooit. Dus uh, ja, stel dat ik dadelijk nog iets uh, leuks flik op de Olympische Spelen in Londen, dan, dan wordt dat aantal alleen maar groter. Ja. ja. Ja, het gekke is, in Nederland weten we niet dat schermen zo ongeveer de oudste sport is hè, van het land. Nee, het is uh, ja het sinds Olympische Spelen, sinds atletiek ja. er wordt gehouden, wordt er ook schermen gehouden. Dus het is een enorme oude sport en ook een enorme grote sport. En dat, uh, ja, dat is heel erg leuk. Het ja, scherm is in, in, in Nederland heel klein natuurlijk. Hè, ja. Met 2.500 uh, deelnemers. Maar over de wereld gezien zijn er heel veel landen die daar echt serieus mee bezig zijn. En als je dan onze sport vergelijkt met schaatsen, met alle respect en met hockey... Zijn jullie mondiaal Daar zijn toch wat minder landen mee bezig ja, dan bij het schermen. En, zeker. en als wij een WK hebben, dan zijn er 90 landen die deelnemen. Waarvan 45 landen echt serieus met, met nationale ploegen op een professionele manier bezig zijn. We gaan pas verwijderen in Londen met meer dan we toch al gedaan zouden hebben. Meer dan gewoon aandacht voor. Ja. Bas, veel succes in Londen. Dank je wat het hier was. Dank je Vader Roel, ook bedankt Graag gedaan. voor de toelichting. Geert Mak. Bedankt voor het optimisme. <lacht> Zometeen Hans Smit en Karel Johan de Zwart. Mede namens Tesselblok. Bedankt dat u bij ons op de nieuwjaarsreceptie was. En veel plezier bij de uren die nog op Radio 1 te wachten staan. Zo dadelijk het nieuws. Veel leiders verlieten in 2011 ongewild het wereldtoneel. Osama Bin Laden.